10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. De crisis stimuleert VVD'er Mark Verheijen om heel hard te werken. Het jonge talent uit de Kamer van de Liberalen. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het Spijkenisse Medisch Centrum, het vroegere Ruwaard van Putten Ziekenhuis, worden waarschijnlijk een paar honderd mensen ontslagen. Volgens RTV Rijnmond hebben 300 personeelsleden van het ziekenhuis te horen gekregen dat ze niet in het nieuwe ziekenhuis terecht kunnen. Volgens het ziekenhuis klopt dat aantal niet. Vanmiddag maken ze het precieze aantal bekend. Het noodleidende Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse werd onlangs failliet verklaard. Drie andere ziekenhuizen uit de regio namen het over. De man die werd verdacht van de vuurwerkramp in Enschede, André de Vries, is op 46-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en raakten er 950 gewond. De Vries zou in 2000 de brand bij SA Fireworks hebben aangestoken. Hij kreeg er aanvankelijk 15 jaar cel voor, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. Toch bleef de ramp hem altijd achtervolgen, vertelt zijn advocaat Geert-Jan Knoops net bij Cairo Goedemorgen Nederland. Hij altijd voor velen de man gebleven die in verband is gebracht met de vuurwerkhand te Enschede. En ja. die smet heeft hij eigenlijk nooit van zich kunnen afschudden. Hij wilde ook dat eerherstel eigenlijk om verder te kunnen leven. nadat hij een nieuw leven had getracht op te zetten in Duitsland. met zijn schadevergoeding. Dat is helaas toen niet gelukt. Op het Panamakanaal in Midden-Amerika. is een schip uit Noord-Korea tegengehouden. Volgens Panama waren er raketonderdelen aan boord. Volgens de vrachtpapieren vervoerde het suiker.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 In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn relletjes uitgebroken... tussen aanhangers van de afgezette president Morsi... en bewoners van het district waar de pro-Morsi-betogers demonstreerden. De betogers blokkeerden onder meer een brug over de Nijl. En uiteindelijk greep de politie in. Maar ook daarna bleef het onrustig, zegt correspondent Sander van Hoorn. De hele nacht schermutselingen geweest, uh, molotovcocktails, stenen... de ene kant op, traangas en uh, schoten met hagel de andere kant op... zijn er uiteindelijk 24 uh, gewonden gevallen. De planeet Neptunus blijkt niet 13, maar 14 manen te hebben. Een wetenschapper van NASA ontdekte het hemellichaam toen hij foto's bestudeerde. Het maantje heeft een doorsnee van 20 kilometer... en staat op meer dan 100.000 kilometer van Neptunus. De buitenste planeet in ons zonnestelsel. En ook al is het dus niet de eerste maan die wordt ontdekt bij Neptunus... toch is het bijzonder, zegt wetenschapsjournalist Govert Schilling. Deze eeuw zijn er uh, nog een handvol manen ontdekt met hele grote telescopen op de grond. Toen stond de teller op 13. En dat zijn allemaal objecten van zo'n 60, 70 kilometer groot. En dat je dan nu, uh, vanaf de aarde eigenlijk, hè, de Hubble Space Telescoop draait in een baan om de aarde, dat je er nu een vindt van slechts 20 kilometer, dat is echt wel opzienbaar. En hoe dat maantje bij Neptunus gaat heten, wordt later bekend. Dan nog het weer, zon, maar ook sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden en vanmiddag op het strand wind van zee. Ook de rest van de week blijft het zomers. Nou, het is zomers en voor veel mensen al vakantie... maar toch staat er nog ergens een file, Fernand Zwaan. Ja, het is niet mals, want de A2 utrecht -den Bosch die is in beide richtingen dicht tussen Zalbommel en de afritkerk Dril. Er is namelijk een kwartier geleden een ernstig ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen, is een container van een vrachtwagen gevallen. Er is ook een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Nou, een en ander gaat heel erg lang duren. Dus het verkeer tussen Utrecht en Den Bosch kan beter omrijden. En doe dat dan vooral via Waalwijk over de A59 en de A27.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 Uw beste nachtrust. Nu voor een droomprijs bij Tempoor. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Vanavond in Altijd Wat. Door het gebruik van landbouwgif in te perken, is de honingbij gered. Nou, dat valt nog te bezien. En strafpleiter Gerard Spong vertelt ons hoe blij hij met zichzelf is. Maar ook dat hij bereid is fouten toe te geven. Kijk dus. Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De crisis noopt tot hard werken, vindt VVD'er Mark Verheijen. De jongste generatie soldaten is fysiek minder sterk, maar sociaal zwakker.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 Vriend en zijn het er, dames en heren, over eens. Mark Verheijen van de VVD gaat het verschoppen. Slim, ambitieus en communicatief, zo wordt hij getypeerd. Hij is jong, maar al door de wolf geverfd. Hij is raadslid geweest, wethouder, gedeputeerde... vice-partijvoorzitter van de VVD... en zit nu bijna een jaar in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een heel lijstje. Ja, <lacht> dat, ik word er verlegen van. Gaat het goed met u? Het gaat goed, ja. Gaat het ook goed met uw partij? Um, nou... Ik vind dat het goed gaat met de partij. Echt waar? Ja. Nou, als je kijkt naar het aantal zetels in de peilingen niet hoor. Nee, maar volgens mij, maar dat is bijna een cliché. Uh, maar dat is ook echt zo, wij kijken niet naar peilingen, je ziet... Dat is onzin. Nee, we zien ze wel. Ik maar wij besturen zeggen. niet aan de hand van peilingen. want nee, dat ik. Um, Als je daar... Uh, als je elke dag je bevrediging wilt halen uit die peilingen... Ja, dan kom je tot niets. Dan doe je niets, dan ga je niet vooruit. En ja. ik kijk wel naar het inhoudelijke verhaal dat we hebben liggen. Ja. Uh, en ik vind dat we daar wel stappen zetten. U bent gedreven, u bent energiek, u bent optimistisch. Uh, maar als je kijkt naar het vertrouwen in het kabinet... dan is dat hard achteruit gehold. Niet alleen de peilingen voor uw partij, ook voor de Partij van de Arbeid... maar vooral ook de vertrouwenscijfers die het kabinet als zodanig krijgt. Nu bent u natuurlijk Kamerlid, u bent geen onderdeel van het kabinet... maar u zit wel in de coalitie die het beleid steunt. Baart u dat zorgen? Um, ja, natuurlijk. Um, uh, op een of andere wijze dan denk je van... hoe uh, is het nou zo dat we het niet voor het voetlicht kunnen brengen waarom we dit doen... En uh, natuurlijk zien wij het in die cijfers. Wij zien het in de kranten, in de media. Maar wij worden gelukkig gewoon nog wel eens af en toe uitgenodigd op verjaardagen of zo. Uh, steeds minder hoor, maar we worden nog uitgenodigd. Oh ja? Nee, grappig. Maar oh. uh, ook daar uh, voel je natuurlijk, proef je het... Uh, uh, zie je natuurlijk dat die mensen heel veel vragen hebben waarom we het doen. Ja. Het alternatief, en als je dan even in gesprek gaat... als je die tijd neemt, als je die kans hebt, als je even in gesprek gaat... Ja. Uh, zien ze ook wel dat het alternatief ons zeker niet sterker maakt. Ja. Maar... Die tijd krijgen we vaak niet of nemen we vaak niet. Dus dat is wel een opgave voor ons. Maar iedereen uit de coalitie staat in rijen van drie opgesteld... om overal en ergens te roepen dat het goed gaat. Dat, we, dat het kabinet koers houdt. En iedereen ziet dat het regeerakkoord al half in de prullenbak ligt. Iedereen ziet dat zelfs werkgevers nu roepen niet verder bezuinigen. Iedereen ziet dat in andere landen de 3 norm ook ter discussie staat. U gaat over Europa in de Tweede Kamer, het is uw portefeuille. En... Uw partij, en überhaupt deze coalitie... houdt gewoon ijzeren heinig vast aan het kader van de bezuinigingen. Uh, kunt u zich dan niet voorstellen dat mensen denken... ja, doen die oren het nog? Ik sprak, en uh, daar is dat geces ook heel goed voor sprak pas, met een ondernemer, gewoon ontspannen, uh, zaten uh, te praten over het een en ander. Hij vroeg, twijfelen jullie nooit? En uh, misschien stralen we dat. Natuurlijk twijfelen wij ook wel eens. Denken wij ook af en toe van, jezus, uh, uh, wat is nou de volgende stap? Hoe ziet nou die toekomst eruit? Waar twijfelt u dan precies over? Uh, over uh, doen we het wel goed, maar vooral uh, brengen we het nog goed over het voetlicht. Uh, waarom het moet, uh, vinden we genoeg partners om het samen mee uit te voeren. Maar rechtsonder de streep, en ook in dit soort gesprekken... als je dan de alternatieven bekijkt voor bezuinigen... Ja. Um, rechtsonder de streep ben ik er echt van overtuigd dat die lijn die we inzetten... Ja. hervormen op een aantal punten met draagvlak, ja. bezuinigen... omdat we die veel, veel niet wordt op er niet hervormd. Dat is het probleem. Omdat ja. de hervormingen stuk lopen in de Eerste Kamer... Uh, komt er een heel groot gedeelte van de bezuinigingen in de lastenverzwaringen te liggen? Ik, als ik gewoon even kijk naar de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Als ik gewoon even kijk naar wanneer er echt hervormd is. Als ik nu kijk wat we doen met het zorgakkoord, met het woonakkoord. Als ik kijk naar de Handtekening die nog steeds gewoon van werkgevers en werknemers... onder dat sociaal akkoord staat. Maar dat ligt ook al in de prullenbak. Want die 4,3 nee. miljard, miljard aan bezuinigingen... die zijn weer in alle hevigheid. Terug misschien niet op dezelfde portefeuilles. Maar u hebt toch die 4, de, de, de, de leden van de polder horen zeggen... iedereen speelt met vuur en uh, dit akkoord bestaat wat ons betreft niet meer. Ik hoor allerlei leden van de polder, zoals u ze noemt, hoor ik van alles zeggen. Ik constateer dat niemand dat sociaal akkoord opzegt... omdat wij in de politiek, maar ook zij ervan overtuigd zijn, denk ik... dat de hervormingen die daarin staan... en sommige zijn uh, uh, een half jaar opgeschoven, sommige zijn iets gewijzigd... maar het is wel uniek dat er zowel onder de hervorming van de WW... als van het ontslagrecht, dat er gewoon handtekeningen staan... van werkgevers, werknemers op dit ja. moment. Dat is uniek. Ik maar heb onder niemand voorwaarden, en die werkgevers en die werknemers... die roepen allemaal wat er nu gaat gebeuren met die 6 miljard... en met name op het gebied van lastenverzwaringen... Uh, vanuit uh, uw achterband zal ik maar zeggen. En uh, op het gebied van uh, uh, korten op sociale zekerheid. en al dat soort dingen. dat misschien aan, aan de orde zal komen. dan uh, sneuvelt dat sociale akkoord. dan doen wij niet meer mee. Ik zie dat. Uh, ik, ik zie allerlei signalen. Maar ik heb niemand horen zeggen van wij zeggen dat op. Ik denk uiteindelijk dat ze dat ook niet zullen doen. omdat zij weten dat die hervormingen die erin staan. dat die proportioneel en noodzakelijk zijn. Ja. En ik constateer ook. Um, ik, ik hoor ook van alles van economen allemaal over niet bezuinigen... dat soort zaken. Ja. Maar ik constateer dat er in de Tweede Kamer... en bij heel veel economen wel heel breed draagvlak is... Tweede Kamer 118 van de 150 zetels... die gewoon zeggen, natuurlijk, wij moeten komende jaar... Ja. Die 6 miljard om te komen nou, naar die drie procent. Nou, Kamerleden misschien, maar economen zijn echt... met een loop moet je ze zoeken naar een speld in een hooiberg. Want het, het, het de grootste deel van de economen zegt... dit is verkeerd. Het grootste voordeel van economen is dat ze het nooit met elkaar eens zijn. Dus, uh, ja, dat dat je is ook dan... makkelijk. Nee, maar uh, wat economen betreft... Kamerleden uh, ook niet. Als ik, nee, als, ik, als ik uiteindelijk bij economen ga vragen... vind je dan dat we niet moeten bezuinigen... of vind ja. je dan dat we maar niets moeten doen of niet... Hervoor... Nee, ja. uh, ook zij zijn uiteindelijk mee eens... dat uh, gezien de... Minder economische situatie, ook op lange termijn. Ja. Want als je nou echt voor de lange termijn zou zeggen... we gaan weer heel snel 3 of 5 procent per jaar groeien... Ja. Dan, kun je, um, dan zou je heel andere maatregelen kunnen nemen. Ja. We moeten gewoon rekening houden met een structureel lagere economische groei... in de komende jaren, decennia misschien wel. Ja, dus zijn, is er nog geen einde aan de hele bezuinigingsronde. Volgend jaar zijn we weer aan de beurt dan. Uh, we hopen dat het derde, vierde kwartaal van dit jaar... Uh, dat uh, die economie, uh, dat, uh, dat die groei dat hij weer de groeipad gaat hervatten. Ja. Uh, dan hebben we nog jaren van hervorming en bezuinigingen nodig... Ja. om die achterstand van nu in te halen. Ja. Maar dan uh, zien we wel weer gelukkig met elkaar... op het einde uh, licht in de einde van die tunnel. Goed. Um, even een paar dingen. Um, de begroting wordt in september bekend, op Prinsjesdag. Hij staat nu in potlood op papier. Heeft Mark Rutte afgelopen vrijdag gezegd... Um, een derde lastenverzwaringen. Um, ik hoor de Partij van de Arbeid voortdurend over nieuwe leren... Vindt u ook dat er meer geniveleerd moet worden nog? Uh, nee, ik hou niet van nivelleren. Ik ben daar uh, geen voorstander van. Dus niet uh, verder nivelleren. Nee, uh, uiteindelijk ben je met twee partners. En we ja. hebben met elkaar afgesproken dat we een aantal dingen gaan doen. En één ja. daarvan, die de PvdA in heeft gehaald... is een uh, voor hen eerlijke verdeling van de lasten. En daar moet je met elkaar over hebben. Juist. Dus niet meer nivelleren. Uh, wat mij betreft moet werk nu en in de toekomst altijd blijven lonen. Ja. En hoe we nou precies gaan verdelen... Uh, dat laat ik graag aan de onderhandelaars die nu aan die tafel zitten over. Ja, maar u zegt net zelf niet meer nivelleren. Nee, dat, uh, ik hou niet van nivelleren. Ah. Maar we zijn met twee partners. is ah, uh, dus wel nivelleren. Uh, als het maar niet de verdienkracht, als het uiteindelijk maar niet uh, zorgt dat werken niet meer loont in dit land. Goed, uh, ik zeg het omdat het nogal beladen is. Ja. Uh, ook in uw eigen achterban. En we gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Die zijn uh, volgend jaar uh, in het voorjaar. Uh, dat betekent dat als die begroting pas heel laat bekend wordt en dan ook de reacties komen, dat je al heel snel een soort van vroege campagne krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen. U bent raadslid geweest, uh, geweest u bent wethouder geweest, u weet precies hoe dat werkt. Um, verwacht u extra spanningen in die coalitie? Um, moet er eerder realistisch zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een van de meest belangrijke verkiezingen voor politieke partijen. Dan ja. wordt de sfeer in je politieke partij wordt daar, uh, vaak gemaakt. Daar wordt de, de, de onderstroom in die partij. Ja. Um, wat ik wel altijd ook in het uh, land tegen alle raadsleden zeg: um, ik ben ervan overtuigd. en Ik heb zelf veel gemeenteraadscampagnes uh, meegedraaid. Um, in de eerste plaats, in die gemeente kun je zelf ook voor een groot deel die uitslag bepalen. Kijk niet alleen naar Den Haag, kijk niet alleen hoe die peilingen daar zijn. Ja, dat geldt voor een paar hele bijzondere sterke lokale politici. Maar voor het algemeen stemmen mensen gewoon bij de gemeenteraadsverkiezingen naar het landelijke beeld. Als er ergens een uh, politieke bestuurslaag is waar personen, waar individuen het verschil kunnen maken... als jij in Emmen of in uh, Breda raadslid bent, kun je echt dat verschil maken met een goede lijst, een goede lijsttrekker, een goed verhaal. Dus in de eerste plaats vraag ik ook al die raadsleden van ons... Uh, zorg in ieder geval dat je het lokaal op orde hebt. Ja. En natuurlijk, als het landelijk slechter gaat is het hen moeilijker. Goed. U gaat ook over Europa. Ook het eh, draagvlak voor Europa in Nederland. U hebt een leuke portefeuille uitgezocht. Want ook ja. daar eh, kalft het draagvlak eh, behoorlijk af. U vindt dat er niet meer zeggenschap mo moet naar Brussel. Maar ja, de praktijk wijst uit dat dat steeds maar wel het geval is. Uh, en u vindt ook dat u zelf als Tweede Kamer... meer te zeggen moet hebben over de Europese begroting. Of althans, in ieder geval over, over de, de, de Nederlandse begroting sowieso... maar ook over de Europese begroting. Feit is natuurlijk dat u dat in, in principe al niet meer heeft door het aanstellen van de supercommissaris. Gaat u al niet meer echt over de Nederlandse begroting? Laat staan over de Europese. Um, we hebben met elkaar in Europa afspraken gemaakt... over wat we doen met begrotingen. In die 28 uh, landen en in die 17 landen van de euro. Um, het is goed dat we ons aan die afspraken houden. Dat is in ons belang. En dat daar iemand in Brussel is die, daar, uh, die daarop controleert. We hebben bewust met elkaar uh, die afspraken gemaakt. en Ik ben ervan overtuigd dat is in Nederlands belang. Ja. Wat in de algemene zin in Europa, ik ben echt de afgelopen, ik ben nu acht, negen maanden woordwoorden Europa. Ja. En zeker in deze periode ga je weer eens even ook weer eens rustig terugkijken. Ik ben eigenlijk meer dan ooit van overtuigd van het belang van Europa, van Europese samenwerking. Maar aan de andere kant ben ik ook meer dan ooit cynisch, sceptisch. En uh, soms echt bijna gadeloos over hoe Europa functioneert, hoe het werkt, ja. hoe de dagelijkse praktijk is. Ja. En dat vind ik wel een van mijn grootste opgaven. want het allerergste wat ons als Nederland zou kunnen gebeuren... is als Europa echt uit elkaar valt, als we het kwijtraken. Juist. Goed, daarmee uh, treedt u in de voetsporen van Mark Rutte. Uh, bent u van plan om in de toekomst nog verder in zijn voetsporen te treden? Want u geldt echt als een van de talenten van de huidige VVD-fractie. Um, dat laatste, dat, dat weet ik niet Daar ga Ik graag geen andere over. Um, nou, dat ik... zeg ik u bij deze, want dat zegt iedereen. Okay. Dat weet u zelf ook. Of in zijn voetsporen treden, wanneer het gaat over... Dat altijd optimisme, dat dat altijd een, de beste... Ja. Uh, Gaat het op bizar? Kent u het woord bizar? Bizar? Nee. nee. Oh, dat zegt hij heel vaak. Ja? ja? ja. Oké, okay, nee, die, die, die ken ik ken nog leuk. niet. Graaf, Oh, gaaf, ja, die ja. kennen ja. we wel, ja. ja. Um, nee, maar ik, ik, ik heb heel veel met Mark Rutte samengewerkt de afgelopen jaren. Uh, ja. Ook veel met hem samengedaan, veel van hem geleerd. Ja. Maar is dat uh, uw doel? My heeft ieder politicus heeft een doel van wat hij uit zijn politieke carrière wil halen? Wilt u ooit partijleider worden? Dat is de vraag eigenlijk. Um, nee, dat is niet iets dat bovenaan mijn lijstje staat. Wat en, wel? Um, ja, ik ben echt in de politiek gegaan vanwege een aantal zaken. Een uh, aantal hele concrete zaken die ik wil veranderen. Ja. En uh, het is natuurlijk hoe hoger je in de boom zit... hoe makkelijker je die zaken kunt veranderen. Ja. Uh, als gemeenteraadslid in, in Venlo kun je moeilijker dingen veranderen op landelijk niveau... dan als je uh, hoog in de fractie zit of iets dergelijks. Ja. Maar het is niet echt dat er één doel staat van dat of dat wil ik worden. Zo, nee. zo werkt ook de politieke carrière, zo werkt de politiek niet. Nee, goed. Tot slot, uh, heel kort nog even. Venlo zegt u, dan denk ik aan de partij van... Um, mijzelf? VVD? Geert Wilders misschien. Oké, okay, ja. Ja, nou. ja, die komt ook met Vendo, ja. Die is daar ook heel groot. Ja, maar volgens mij is de VVD in Vendel nog verreweg de grootste partij. Dus, uh, Goed, dat... u hebt, uh, hebt recess, u hebt vakantie. En zo ziet u er ook uit. Uh, ja, ja, uh, ja. Dus ik wens u ik dan, dan radio, hè, een fijne u. zomer. Dank u wel. En vast een heet voorjaar. Dank u wel. Hartelijk dank. Ja, ja, ja. Sommigen, ik kan van sommigen hun moeder zijn. Ja, ja. Ik ben 41. De beste reportages van het afgelopen jaar. Ik ben uh, Jelle, ik ben 19 jaar en ik heb een moestuin. En dan nou zit ik hier heerlijk op een beschut plekje. En dan voel ik me, ondanks mijn hoge leeftijd, nog supergelukkig. Deze zomer in Goedemorgen Nederland. Voor Herhaling Vatbaar. We nemen nu mee naar dinsdagochtend, 7 uur. De kop is eraf voor de recruten van de lichting 2012-1... die deze week in een tentenkamp bivakeren. Hoort u in een bijdrage van Marielle Beers. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Goed geslapen, allemaal? Ja, mooi. Voor de eerste keer dan? Ja, mooi. Hoe komt dat dan? Ik zou het niet weten, mooi. Omdat ik er niet was, natuurlijk. Ja, mooi. Het is wel rustgevender. Ja ja, ja, ja, ja. De opleiding zit in de tweede week. De recruten in het introductiebivak. de zieke loopt vol. Dat is uh, Sjauki voor zijn schouder, ja. dat is Bruns vanwege verstoppingen. Deut komt voor zijn been, uh, Muller voor z'n had ik al verteld. Ja. Van Doren voor hemstring, Martens voor zijn voeten en voor Steenbeek heeft ook last van zijn geel rust, luim. Week 2 van het introductieperiode bivak. Jullie uh, klasseoudsten, hij is me net op de hoogte gebracht.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 En dus gaat iedereen de touw in. Hey, niet schuiven, niet schuiven. Verplaatsen Ja, Juist, verplaatsen. En dan met je schachten op het touw, knieën naar buiten en lang maken. Kijk waar je heen gaat. Hop, jongen. Goed Blijf doorgaan. Hop, chop, chop. bezig, Geurt. Hou vol. Kom op, doorgaan. Goed. Doorgaan. Dat verzuur je. Goed. Kom op. Dat is Hij is Blijf doorgaan, blijf ademen, blijf ademen. Kom op! Ja, je me weg, jongens. Nee, je vergelijkt het nee, nee, zo, nee. Kom op, door nee, nee. jongen, door! Ik nee, nee. ben er bijna, jongen, het lijstje nog. hier nog. Kom, Kom op! Ja, Opgegeten. Nee, nee, nee. En hoe was de eerste les Hartstikke leuk, best pittig, maar uh, best leerzaam ook. Ik zie hier ook dat jullie elkaar coachen. Ja, dat is belangrijk voor de luchtmacht, toch? Eén team, één zaak was het. Dat was hier ook bijgebracht been ook op, op elkaar gewoon uh, motiveren dat je met z'n allen het einddoel bereikt. Ik bedoel, iedereen die wil graag bij de lucht mag werken daar, hier. Dus dat probeer ik ook met z'n allen te bereiken. Ja, mensen hebben mindere conditie en andere mensen hebben betere conditie. Net dat moet je met elkaar compenseren. Kom op! Kom op, kom op! Mag ik door naar de volgende? Waar we in eigen tijd Maar als één soldaat het niet haalt, is de hele groep de pineut. Heren, net tijd niet gehaald. Nu nog een keer 7 minuten de tijd om omgekleed buiten te staan. Zwaarin, mooi, start. Go, go, go, go, go. En terwijl de recruten zich omkleden legt sergeant marie Mol het principe van het schoenenprotocol schoenprotocol, Daar houdt in lopen ze op kistjes. En vanaf vanmiddag 12 uur of 1 uur, we je even kijken hoe het uitkomt. dan gaan ze op sportschoenen lopen. En zo wisselen we dat af. Omdat de jeugd van tegenwoordig, die lopen eigenlijk alleen, alleen op gymschoenen. En hier komen ze dan uh,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 Gaarne grijp ik nog even terug naar de sportberichtgeving van afgelopen zondag. Terwijl in Frankrijk de fenomenale en voor cynici bijna onmogelijke klauterpartij van Chris Froem tegen de Van Toe op werd geanalyseerd, brandde het bericht van de positieve Amerikaanse hardloper Tyson Gay bij menig een een gaatje in de toch al wankele ziel. Het was ditmaal geen wielrenner, maar een topatleet, een monument van een sprinter die op het schandeschavot werd gezet. De sportwereld mocht gaan gooien met tomaten en de potten met pek en veren werden klaargezet. Op maandagochtend was mijn eerste gang naar de voorpagina van L'Équipe. De internationaal hoog aangeschreven Franse sportkrant voerde echter een levensgrote foto van de jubelende wielrenner Froem op met als term naturellement. Juist, dubbele betekenis. In een klein kader werd melding gemaakt van de ontsporing van Gay... en de later op zondagavond ook versleuvelde Jamaicaanse sprinter Powell. Ik werd doorverwezen voor feiten naar pagina 9. Klaarblijkelijk was de redactie nog bezig met heroriëntering. Wat moest men met atletiek? En toen daarna ook nog de namen kwamen van sprinter Simpson en sprinter Clark... moeten bij de Atletiekbond toch de bellen zijn gaan rinkelen. Op drie weken van de WK van Moskou bleek maar weer eens dat zelfs de moeder der sporten zwaar ziek is. Hoe fraai de leugens en ontkenningen van de betrokkenen ook klonken. Topsport, in zijn algemeenheid, lijkt het niet meer schoon te kunnen doen. De uiterst smalle top van snelle egotrippers, ook in deze sport, kan dat blijkbaar niet zonder chemische hulp. Na jarenlangs de afgrond te hebben gelopen bleek dat niet alleen het mondiale wielrennen van binnenuit verrot was en hersteld moest worden, maar dat ook de mondiale atletiek, een toch kleine sport tussen de Olympische Spelen in, diep ingewortelde problemen kent. Ja, en ook dat hadden we wellicht wel voorvoeld en aanzien komen, maar ook hier het, ontbrak het altijd aan overtuigend en kaal bewijs tot zondagavond. Gay en Powell, wat een vangst. Dat is als je in deze tour Mollema en Kreuzinger... in ene met een rood potlood doorstreept. De sport gaat wel verder en de show must go on... maar dat kriebelende gevoel van getverdemmen wordt maar steeds groter. Ja, ik spreek het nog één keer uit zoals ik het ook voel. Getverdemmen. Max Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Radio 1 presenteert...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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's, nacht van de filmmuziek. Ja, en dus gaan we de soundtrack top 40 maar proberen samen te stellen. Ook zelf al. Met acteur Tigo Gerland. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Onder andere bekend van de films Het Schnitzelparadijs, Oorlogswinter en de series Dunja en Daisy en Fort Alpha. Welke soundtracks mogen, wat jou betreft, niet ontbreken in de top 40? Ja, er is een hele belangrijke voor mij als kind, tenminste, die is nooit uit mijn hoofd gegaan. En dat, dat, dat blijft altijd bij me, dat de Ghostbusters. Ghostbusters. Ja, die um, is, dat, ja, dat was zelfs volgens mij een hit. Ja, dat was... <laughs> die kennen we allemaal nog, we hebben hem klaarstaan. Even kijken of we hem kunnen vinden. Dit is hem, hè? Ja. Yeah. Nou, die kennen we allemaal nog wel. Uh, andere film die jij mooi vond en waar de filmmuziek uh, ook uh, uh, belangrijk bij was, was Pulp Fiction, de Tarantino ja. film uit 1994. Zwarte comedy. Met een uh, bizarre mix van humor en geweld. Won één Oscar en tientallen andere prijzen. Mm -hmm. Waarom die? Ja, ja, ja, ook, uh, ja ik, heb, ik heb vooral gekozen voor, voor catchy tunes die zo ontzettend dicht blijven. Ja, waarom die? Omdat de film in, in eerste instantie ontzettend veel deed. Ik heb toen Quinn en Tarantino ook mogen ontmoeten in die periode in, in Amsterdam. En ik vond het zo'n, ja, het is ook zo'n ontzettend muziekje wat bij je blijft. dat je eigenlijk na de film nog heel lang bij je draagt. Dat is dit. Ah, ah, ah! Nou, die blijft wel even hangen, ja. <laughs> ja. Dus dat is nummer twee. En nummer drie? Ja, mijn laatste. Eh, dat was volgens mij Star Wars. Dat was Star Wars. Oh. Nou ja, je kunt er eigenlijk ja, niet moet doorheen je nog praten. Meer 1977, hè? Eerste, serie, ja. of eerste film uit de serie van George Lucas over het universum. In het sterrenstelsel ver, ver, ver weg. Ja. Uh, was jij een, een, een, een trackie? Oh, nou, een trackie is weer iets anders, ja. maar was jij een fan van Star Wars eigenlijk? Ja, ik was in het begin wel heel erg fan van Star Wars. Vooral met mijn broer. Ik was, uh, ik was heel jong, mijn broer is drie jaar ouder. Ja. Dus die was er al helemaal fan mee, niet van. En die trok mij daar behoorlijk in mee. Juist. Dus, ja. jouw top 40, even resumeren. Pulp Fiction, Ghostbusters yes. en Star Wars. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 39. Ja. Dus uh, het zijn eigenlijk twee, twee keuzes, ook uh, vooral van Ghostbusters en Star Wars. Uh, vanuit de oude doos. Ja, gewoon omdat ik daar als kind zoveel herinnering aan heb, aan die muziek. Ja. Ik had E.T. nog wel verwacht eigenlijk van je dan. Ja, ja, nee ja, het, het, die, die, er zijn er zoveel. Het is ook zo'n moeilijke keuze. Want ja. je, je wil natuurlijk, kijk, kan je ook voor de hele goede cultachtige films gaan. Ja. Uh, ik bedoel, het fluitje van, uh, van, uh... ja, is ja is die, die, willen we er eigenlijk, die willen we er eigenlijk ook allemaal wel tussen. Maar ja, ja. dat is, ik dacht, uh, ja, ik moet toch gewoon op mijn Goed zo, Nou, dat heb je gedaan. Hartelijk dank voor je medewerking, Gernand. Ja, Gernand. Uh, en een hele fijne dag. Hebt u ook uh, suggesties voor uh, de Soundtrack Top 40... dan kunt u ze mede naar, uh, uh, naar filmmuziek.kro.nl. Komende zondag op maandag nacht tussen 2 en 6 wordt de Soundtrack Top 40 uitgezonden... op deze zender Radio 1. Precies half 11, einde van deze uitzending. Snel door naar Naida, ergens in een bus in Nederland. Naida, goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen. Ja, We staan vandaag in Rotterdam en bij mij in de bus zitten twee ondernemers. Want het MKB heeft het zwaar. En deze ondernemers die spreken Rutte hier persoonlijk op aan. U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS -journaal. Jan van der Putten. Het admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie voor de gezondheidszorg. Bij de vestigingen in Goes, Zierikzee en Vlissingen is de veiligheid van de patiënten niet gewaarborgd. Dat zegt de inspectie, zo scoort het ziekenhuis onvoldoende bij onderzoek naar pijn en ondervoeding.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 het ongeluk op de A2. Zijn, is er iets meer bekend over uh, slachtoffers mogelijkerwijs, Wijnand? Ja, eh, nou, ik zal niet in detail treden, maar het is wel een ernstig ongeluk. Um, daarom blijft de A2 voorlopig in beide richtingen helemaal dicht. Even wat concreter, de snelweg A2 tussen Utrecht en Den Bosch is dus in beide richtingen dicht tussen knopen Dijl en Den Bosch na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Er is ook een container op de weg beland en er zijn ook uh, meerdere auto's bij betrokken. Grote ravage gaat lang duren. In beide in beide richtingen staan er lange files vanuit Den Bosch naar Utrecht inmiddels 9 kilometer tot aan Zaltbommel. Daar is de weg dus ook dicht en naar het zuiden, ook bij de afsluiting, er staat tussen knopen Deil en Zaltbommel 10 kilometer. Nou, omrijden is het beste en dat kan in beide richtingen het beste via Waalwijk en Den Bosch en Gorkem over de A27 en de A59. Dankjewel, Wijnand. Ik zie u hopelijk vanavond terug bij Oog en Oog... waar ik Eberhard van der Laan ontvang, de burgemeester van Amsterdam... om half negen op Nederland 2. Nu veel plezier met Naida en een fijne dag. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. Orange. Gisteren zette ondernemer Corina van den Houten een felle brief aan Mark Rutte online. Ze is op zijn zachtst gezegd niet blij met het beleid dat het kabinet Rutte 2 voert. Het water staat de ondernemers aan de lippen. Ze bezwijken onder de regeldruk hogere btw... En verslechterde koopkracht. Ja, en ondertussen dreigen meer lastenverzwaringen en blijft de BTW 21%. Wat moet er wel gebeuren om het MKB in Nederland uit het slop te trekken? Ondernemend Nederland, bel ons met uw oplossingen. Wat moet het kabinet doen om het MKB te laten groeien en bloeien? 0800 1121. En twitteren kan naar hashtag lijn1. De mailtjes kunnen naar lijn1.ntr.nl. Bel ons 0800 1121. Dit is Lijn 1. I was born in a welfare state Ruled by bureaucracy Controlled by civil servants And people Dressed in Gray God knows Ray Davies, 20th century man. Ja, Van de muziek word je een beetje depressief, maar de tekst, daar gaat het over. En tekst, en een hele mooie tekst. Dat is wat er stond in de open brief van Corine van den Hout. Een open brief aan Rutte. Corine, welkom in de bus. Dank je. Vanwaar een open brief aan Rutte? Ik had het aanvankelijk een beetje van me afgetwitterd. Omdat Dat me nogal wat frustreerde. En als me niet maar genoeg frustreert, dan ga ik er iets over zeggen. En toen werd me op een gegeven moment gevraagd... ja, dat moet je misschien eens op gaan schrijven. En toen werd dat eigenlijk heel organisch meteen een brief aan Rutte. En zo is het ontstaan. En even in het kort, wat heb je precies gezegd in die brief? Nou, grofweg staat erin dat ik denk dat het anders kan. Um, en anders moet misschien eigenlijk ook gewoon wel en daar wil ik koffie uh, met hem over drinken en dat is een uitnodiging je wilt gewoon een date met Rutte? ik wil een date met Rutte ja. Peter met wat voor bedrijf heb je? het is een bedrijf dat zich uh, bezighoudt met certificatie, accreditatie en compliance isolies heet het um, ironisch genoeg zijn we heel veel bezig met regels en daarom zien we ook bij onze opdrachtgevers ja, dat die het best lastig hebben Um, en het geldt voor ons ook niet minder hoor, overigens. En hoeveel mensen dus, heb jij in dienst? We hebben uh, ongeveer acht mensen in de harde kern en tien in de flexibele schil. Dat is geen acht FTE, overigens. Um, en ja, dat maakt mij een klein bedrijf maar flexibel. Ja. En een klein bedrijf dat het moeilijk heeft. Of heb jij het zelf moeilijk? Um, ik, ik, het kan beter. Ik vind, ik vind het moeilijk, vind ik vind het slecht gekozen woord. Uh, maar ik denk dat we het makkelijker kunnen maken. En niet voor mij per se, maar voor alle ondernemers om me heen. Want ik spreek natuurlijk met heel veel ondernemers... waar eigenlijk steeds hetzelfde verhaal naar boven komt. En dan het frustratie, alleen we uiten dat niet zo eigenlijk. zit niet echt in ons DNA om dat te doen. Ja, want jullie zijn vooral bezig met hard werken als MKB'ers. Ja. ja. Hey, en toch dat verhaal, hè? want we hoort vaker, MKB heeft het moeilijk. Maar hier zit jij dan. Geef dan eens aan. Een waar hebben jullie het dan moeilijk mee? Het zit hem in regels die volgens mij onnodig zijn. Uh, ik denk dat het belangrijkste van iedereen die me ook wel kent... is bijvoorbeeld de ziektewet. Wij, wij moeten twee jaar lang mensen doorbetalen die ziek zijn. En geloof mij, ik ken werkelijk geen enkele ondernemer... die graag van zijn personeel af wil. Hè? Dus dat, dat, is, dat geeft een beetje een vertekend beeld. Dat willen we niet, we koesteren ze. En ik zeker de mijne, ik heb echt geweldige mensen. Uh, maar het is wel een beetje raar dat je twee jaar lang moet doorbetalen voor mensen die ziek zijn. En helemaal. En dat gebeurt ook niet zelden als het, als het echt nog een beetje hun eigen schuld is. Uh, dat maakt het soms wel eens lastig. En waarom is dat raar? Uh, nou, vind jij dat, vind jij dat heel logisch? Nou ja, ik ben blij dat wij niet in Amerika leven. Waar je zomaar van de ene op de andere dag op straat komt te staan. Dan heb je dertig jaar gewerkt. heb je je benen gebroken. En je mag weg. Ik dus mag niet ik ben blij deken. dat wij een land zijn met een sociaal gevoel. Ja, maar, ja, maar, als, maar twee mag jaar? Mag ik even inbreken? Dan ga ik je eerst even introduceren. Okay. <laughs> Petra de Boevere, U heeft een tijd geleden een brief geschreven aan Rutte. Tijdens Rutte 1. Mag ik ja. straks over uw brief vertellen? Maar u, ook u bent ondernemer. Ja, ik ben ook ondernemer. Kijk, het is natuurlijk heel keurig als je mensen twee jaar doorbetaalt. Alleen op het moment dat een bedrijf failliet gaat... omdat hij ja. zijn zieke mensen moet doorbetalen. En dat gebeurt op dit moment echt bij de kleine bedrijven. We ja. hebben het niet over grote bedrijven, we hebben het niet over Shell... we hebben het niet over Unilever. Nee, we hebben het over al die kleine ondernemers. En die, die worstelen daar enorm mee. Je, je, je, wil echt, je wil echt niet weten wat er dan op je afkomt. Nee, maar als u zegt als je als kleine bedrijf failliet gaat... omdat je werknemers ziek zijn... Nou, als nou, al je werknemers ziek zijn doe je iets fout als werkgever? Uh, als ze voetballen op zondag en ze, uh, ze krijgen daar een blessure... waar ze een jaar mee thuis blijven zitten... dan weet ik niet wat die werkgever daar fout aan doet. Oké, okay, dus kortom, het betalen twee jaar lang voor een werkgever... die wellicht door eigen schuld ziek is... Daar die lasten zijn voor jullie te zwaar als ondernemer. Wat nog meer? De flexwet, de ontslagrecht bijvoorbeeld... Um, en als ik kijk naar business-to-business business bedrijven is het, is het, vind ik het eigenaardig dat je bijvoorbeeld, en dat is een, dat is een detail, een klein ding, um, maar btw van tevoren moet afdragen, uh, nog voordat jouw factuur betaald is, he, heeft de belastingdienst, de btw, die jij nog moet ontvangen eigenlijk, al binnen. Um, en dan hoop je dat je betaald wordt. Daar zit niet zelden 90 dagen tussen, je speelt in feite de bank. Ja. Um, en dan hoop je nog dat je betaald wordt. Er gaan geloof ik 25 bedrijven per dag failliet zo'n 27. beetje. 27 inmiddels kan je nagaan. Um, ja, de kans is best groot dat daar een bedrijf bij zit waar jij aan geleverd hebt. Dan, dan krijg je überhaupt je factuur helemaal niet betaald. Ja. En dan moet je je btw gaan terugvorderen. En dan moet daar een soort aantoonbaarheid in zitten dat je het recht hebt om dat terug te krijgen. Nou, dan mag je een heel proces door om je btw terug te krijgen die ja, eigenlijk al... Onrechtmatig is afgedragen, het is een oninbare vordering. Ja. Um, en je blijft dus de bank spelen. Oké, okay. en wat nog meer? We hebben er twee gehoord: de flexwet, de BTW, die van tevoren betaalt. Ontslagrecht. Ontslagrecht? Ja, ik denk, ik denk, ik weet zeker dat als wij met z'n allen zouden weten, ervan overtuigd zouden zijn dat we. Iets eenvoudiger. Ik zeg niet op, op Amerikaanse wijze ze meteen even naar buiten schoppen. Oh ja, you're fired. Dat ja. zie je niet meer. Maar gewoon iets eenvoudiger en iets voordeliger van mensen waar je echt vanaf moet, vanaf kan zijn we ook veel sneller bereid om ze aan te nemen. Maar toch even, dan uh, Corine en Petra de Bouffier, ook u bent onderneemster. De dingen die jullie nu noemen, dit zijn toch dingen die al langer spelen? Dat is toch niet een Rutte 2-probleem? Uh, maar er komt nog wat bovenop in deze tijd. Uh, op dit moment worden er geen kredieten verleend door banken. Juist. Kredieten worden ook uh, teruggenomen. Uh, uh, en alles met alles, uh, die ondernemers moeten het dus maar uitzoeken op dit moment. En uh, wat Corine ook zegt met die BTW, daarmee kun je dus dat lucht krijgen als als als de btw pas zou afgedragen worden op het moment dat de factuur betaald is... dan geef je dus ondernemers lucht die ze nu niet van een bank krijgen... die ze van niemand krijgen. Niet alleen die ondernemers, maar ook hun leveranciers. Want doordat banken geen kredieten meer verlenen... zijn nu leveranciers vaak uh, verlengde leverancierskredieten aan het geven. En die dragen dus ook 21% ja. uh, maanden te vroeg uh, af. Dus uh, je zou het MKB al meer lucht geven... als je dus zegt van nou, de BTW uh, die uh, draag je af op het moment dat je het ontvangt en niet op het moment dat je levert. Helder. Ik ga aan de telefoon naar iemand... dat is eigenlijk, kan je wel zeggen, jullie vertegenwoordiger... de secretaris van de detailhandel Nederland. Jullie dames willen graag aan tafel bij de macht. Detailhandel Nederland heeft dat gedaan... want de voorzitter die is bij minister Kamp van Economische Zaken geweest vorige, vorige week. De secretaris is nu aan de telefoon. Jo, Zee, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw collega, de voorzitter, die heeft vorige week koffie gedronken met minister Kamp. Heeft dat wat opgeleverd? Uh, ja, dat uh, heeft al wat opgeleverd. We zaten daar aan tafel met uh, minister Kamp, ook met andere ondernemers, uh, met andere winkeliers, uh, ook onze voorzitter. En hebben wij gesproken over de uitdagingen waar de detailhandel voor staat. En de minister heeft ook wel een paar toezeggingen gedaan. En welke, welke toezeggingen? Nou, uh, bijvoorbeeld het, het hoofdthema dat wij uh, daar uh, hadden is van de markt die moet zijn werk doen, de detailhandel verandert. Dat is altijd zo en dat, uh, dat geeft niet. Uh, dat is prima, dan moeten winkeliers goed ondernemen. Maar nu in deze huidige tijd moet de overheid proberen te, te helpen in plaats van de problemen te verergeren in deze uh, crisis. Wat er onder andere gebeurt is dat de, dat de leegstand toeneemt. En dan vragen wij niet aan de minister van nou geef alle winkeliers een zak met geld zodat ze in de winkel kunnen blijven zitten... Uh, Want ja, ondernemers moeten ondernemen. Maar wat we wel willen is dat er aandacht is voor leegstand. En als die er is, dat die wordt opgeruimd. En de minister heeft bijvoorbeeld toegezegd dat hij daar een taskforce voor wil inrichten om dat tegen te gaan. Ja, en wat gaat die taskforce doen dan? Nou, wat heel belangrijk is met die leegstand is dat gemeenten en provincies daar een uh, veel belangrijker rol in spelen. Die provincies ook goed moeten coördineren. En de minister die wil ervoor zorgen dat, uh, dat provincies die rol ook serieus op zich nemen. En die wil daarbij helpen. Ja. En los van die le leegstand, het belangrijkste als ik uh, de dames in de bus uh, goed hoor. De BTW, de BTW is nu veel te hoog. Gaat de BTW omlaag? Heeft u dat ook onderhandeld? Nou, helaas heeft de minister daarna meteen aangegeven dat de BTW niet verlaagd zal worden. Dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer, maar tegelijkertijd hebben wij wel het signaal af kunnen geven. Uh, wat voor maatregelen wij voor, over hebben, uh, wat wij voor ogen hebben en wat voor problemen we hebben. En dit uh, onderstreept dat. En tegelijkertijd kregen wij wel voorzichtige geluiden dat er ideeën waren, het was een beetje vaag, om die btw te verhogen. Nou, uh, daar lijkt nu in ieder geval geen sprake van. De verhoging gaat niet door? Nou, er zijn wel uh, wat ideeën geweest die wij voorzichtig he, en daar hebben gehoord om de btw van 21% te verhogen naar 22 of 23%. Maar het lijkt erop dat voor zover dat op tafel lag, dat dat nu wel weg is. Dus okay. ja, dat, dat is toch ook wel ja, een, een klein succes, voor zover je dat zo kan noemen. Jouw Gerzé, blijft u even hangen. Petra de Boevere, onderneemster in de bus. Het is de Boevere. De Boevere. De Boevere. We... Okay. Heel goed. Wat vindt u hiervan? Um, Bent u nou... tevreden mee? Uh, ik, denk, ik denk dat het niet voldoende is. Kijk, ik heb zelf een uh, winkel, uh, uh, een slijterij wijnhandel. Wij worden nog extra gepakt. De ze zijn natuurlijk al verhoogd. En die dreigen nog als verhoogd te worden. Inmiddels uh, uh, is berekend dat dat in onze branche sowieso al 260 banen kost. Het kost 75 zelfstandige ondernemers echt de kop. Die, gaan gewoon die zijn inmiddels failliet of die gaan uh, failliet. Uh, die bevinden zich vooral aan de oostgrens uh, van ons land. Want uh, het is niet zo dat mensen... Uh, Minder kopen. Nee, ze kopen het nu in Duitsland. Dus uh, ja. waar wij banen verliezen, komen er duizenden banen bij in de grensstreek van Duitsland. Dus die banenmotor van Rutte, die is er wel, maar die is er in Duitsland, die is, is niet in. hier. Uh, en, en dat is heel zuur voor die ondernemers. En dan kun je wel zeggen, als winkelier moet je ondernemen, maar het houdt gewoon een keer ja. op. Er is geen. als die accijnzen, als die, die verschillen zo groot blijven binnen die buurlanden, terwijl we open grenzen hebben, dan kun je ondernemen wat je wil. Dan kun je zo hard werken wat je wil. Dan we dan gaan het ik het even voorleggen aan jouw secretaris Detailhandel Nederland. In dat gesprek met minister Kamp van Economische Zaken vorige week, heb, heeft Detailhandel Nederland toen ook gehad over die accijns? Jazeker, we hebben het over een heel veel punten gehad en wij herkennen dit punt ook. We hebben het ook over gehad, alleen daar heeft de minister helaas geen toezegging over gedaan. Wat hij wel heeft toegezegd, dus wij pleiten voor een. Uh, regionale detailhandelsmarkt voor de Benelux bijvoorbeeld, dat daar alle regels uh, worden gelijk getrokken, bijvoorbeeld met de btw. 2 Ook de zijn ze. De accijnsen? Accijnsen. Okay. Precies. Dat daar in ieder geval minister Kamp heeft toegezegd daar naar te kijken en daar het voortouw in die discussie te nemen. En natuurlijk kennen wij die discussie met die accijns en daar trekken wij ook voortdurend over aan de bel. Alleen hebben wij daar nog geen toezegging over gehad, maar die problematiek die kennen we. En we hebben ook andere punten aangedragen om de lasten te, pardon, te verlichten. Want we weten dat, het, dat er meer nodig is dan alleen maar deze twee punten die ik net noemde. Dat hebben we ook gedaan. Bijvoorbeeld een invoering van de kleine banenregeling die er was. Waardoor de werkgever uh, minder lasten betaalt over kleine banen. Vooral voor jongeren is dat. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een actieplan opgesteld. En dat gestuurd naar alle gemeenten waarin wij oproepen om alle lokale lasten te bevriezen op zijn minst. Uh, om daar ook aandacht te besteden uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben we ook alvast al gedaan. Ja. Dus er zijn heel veel punten op tafel gekomen. Goed, dank u wel Jelgerzee, secretaris Detailhandel Nederland. Bedankt. Nog even Corine van der Houten, van, van de Houten, nee sorry Petra, nog even aan jou. We hoorden uh, jouw Gerzee zeggen er komt een taskforce voor die leegstaande winkelpanden. Heb jij daar iets aan als ondernemer? Mm, nou, in principe niet. Ja, ik heb zelf ook nog een leegstandpand waar ik nog boven woon. <laughs> Ze zijn onverkoopbaar op dit moment. Maar ik heb inmiddels gekozen uh, om naar een, ja, voor mij betere locatie te gaan. Uh, ik denk die lege winkelpanden, die zijn wel heel belangrijk uh, voor de leefbaarheid van steden Precies. en dorpen. Uh, maar voor die ondernemers zelf niet meer, want die zijn inmiddels uh, al ja. weg. Maar kan het, als de leegstaande panden naast de U-pand worden opgevuld, dat daar iets anders komt... Dan kan dat u helpen, want de kl klanten komen dan in ieder geval wel. Want er staan niet, als de helft van de straat leeg staat, is dat natuurlijk dus ook geen gezicht. Nou, ik denk niet dat het echt ondernemers uh, helpt. Want, nee, want je hebt in die leegstaande panden, je hebt eigenlijk andere ondernemers okay. om je heen nodig. En, en uh, als er een woning komt, dan krijg je niet meer ja. traffic. Dus een het wordt dan een taskforce task van niks. Uh, het is een taskforce die wel belangrijk is voor de leefbaarheid in de kernen. Maar voor de ondernemers aan zich uh, zal dat weinig zoden uh, aan de dijk zetten. Okay. Corine van den Houten, we hebben ook nog MKB Nederland gebeld en gevraagd om een reactie. Maar de voorzitter van MKB Nederland die is samen met Rutte in, op de antillen op, op, op dit handelsmissie. moment. Hans Handelsmissie, ja. want we moeten meer geld gaan verdienen. Laten we vanochtend uh, op nu.nl zegt Rutte. Ja. Dus die kunnen niet reageren. Wie we wel aan de telefoon hebben is Eriks Zings. VVD Tweede Kamerlid. En die is woordvoerder MKB. Goedemorgen meneer Zings. Goedemorgen. Ja, graag een reactie op wat de dames hier zeggen. Open brief aan Rutte. MKB heeft het gehad. Ze redden het op deze manier niet meer. Het is heel herkenbaar. Ik heb uh, de openbrief gelezen. En ik begrijp ook dat het uit de grond van de hart komt. Ik ben zelf 30 jaar lang ondernemer geweest. En mijn vrouw heeft nog steeds een bedrijf in het midden en klein bedrijf. En een van de ondernemers aan tafel bij u, Petra boeveren, die ken ik ook persoonlijk. Ooit bij haar in de zaak geweest, dus dat maakt het al wat makkelijker dat ik ook het gevoel herken. Uh, dus wat dat betreft, ja, uh, eens dat ze dit soort dingen beschrijft, maar ja. anderzijds zitten er wel een aantal kanttekeningen bij. Welke kanttekeningen? Nou, met name, ik begrijp heel goed uh, dat uh, uh, de ene dame in haar open brief aangeeft dat ze zegt van ja, er moet eigenlijk een stukje flexibilisering komen van het ontslagrecht. Er staat in feite natuurlijk ook een sociaal akkoord, wat afgesloten is, waardoor in ieder geval dat makkelijker kan gaan worden. Ik herken het, ik zie ook vaak de positie van het UWV daarin, die nogal hardstarpt hard zijn, als je inderdaad uh, mensen inderdaad kwijt moet. Want een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die wil geen mensen kwijt, die houdt ze vaak te lang aan, waardoor hij zelfs zijn eigen vermogenspositie in gevaar brengt. Dus ik herken dat, maar uiteindelijk uh, zullen we daarna moeten gaan kijken dat dat soepeler gaat worden en dat staat in een sociaal akkoord. Ja, We hebben de beide dames hier in de bus gehoord over die BTW-afdracht. Die van tevoren moet gedaan worden, de factuur, je doet de BTW. Daarna zie je wel of je zelf je eigen geld krijgt. Kan dat anders? Ja, dat zal ongetwijfeld wel anders kunnen. Dan krijg je weer een administratieve romslomp. Uh, ik maak het zelf nog uh, regelmatig nu ook mee met het bedrijf van mijn echtgenoten. Waarbij natuurlijk ook sprake is van dan wel een teruggaaf van BTW die je vraagt of een afdracht... Uh, ja, de problemen die daar geschetst worden, met name uh, het bewijzen van het moment uh, dat er bijvoorbeeld uh, een, een btw-afdracht uh, gedaan is aan de fiscus en vervolgens de, de, uh, de, degene, die, degene die btw veroorzaakt heeft, uh, is failliet. betekent ja. dat jij als, uh, als ondernemer op dat moment dat inderdaad gewoon weer kunt verrekenen. Volgens mij ligt daar niet zo'n heel groot probleem. Nou, uh, Petra vindt het nogal een probleem? Petra? Of Corine nee, vindt dat ook dat een, een probleem? probleem? Nee, nee, nee, ja, nee, dat, dat dat wordt als een probleem geschetst, maar dat heb ik in de, uh, in de praktijk jarenlang ervaren. Al zijn er toch wel redelijk makkelijk, want je kunt het gewoon maandelijks direct verrekenen. En je krijgt uh, jaren daarna waarschijnlijk met de fiscus nog een keer een discussie over het wel of het niet. En dan is het vrij makkelijk aan te tonen dat iemand failliet gegaan is of, uh, of uiteindelijk niet in staat bleek om zijn nota te betalen. Dus dat, dat is een administratieve handeling die niet zoveel... Uh, kosten met zich meebrengt volgens mij. En uh, het lijkt mij ook als het gaat om, uh, om bepalingen voor het uh, MKB, om het wat makkelijker te maken, dat misschien men zich beter wat kan focussen bijvoorbeeld op het moment wanneer bijvoorbeeld de afdracht loonbelasting moet gaan plaatsvinden over de vakantiegelden. Uh, dat is een heel ander probleem. Ik en laat ik Corine even reageren. Wat, uh, wat meer aandacht zou kunnen krijgen. Corine. Nou, je kunt natuurlijk je kunt natuurlijk een creditnota sturen voor als je weet dat er niet meer betaald wordt. En dat is een hele makkelijke oplossing. Maar zo is het van oorsprong natuurlijk niet bedoeld. Dus dat is misschien niet zo'n hele chique manier om het, om het te regelen. En ik heb meegemaakt dat ik soms gewoon twee jaar op mijn geld heb moeten wachten. Ik vind dat niet zo vlot. Is dat ook niet gewoon het risico van ondernemen? Dat is het risico van ondernemen voor een deel. Maar als je dat risico kunt ontnemen door regels eenvoudiger toe te passen... dan lijkt me, staat voor mij volgens mij niets in de weg om dat dan te doen. Want ik heb bedrijven die er echt bij kans aan failliet zijn gegaan. Aan dit grapje. Dus, um, yeah. Meneer Ziens, wat kunt u nou en gaat u nou doen voor deze dames? Voor deze onderneemsters in de bus? Deze ondernemers, uh, die weten zelf ook heel goed dat ze als ondernemer begonnen zijn. En dat ze natuurlijk zelf ook een heleboel dingen moeten gaan doen. En dat de overheid natuurlijk alleen maar kunnen faciliteren in een aantal zaken. Uh, dus het eerste punt is die flexibilisering van het ontslagrecht. Dat werd net al genoemd, dat staat in het sociaal akkoord. Ja Erik, het... mag ik even... Uh, sorry, ik, uh, wij, wij zijn ook ondernemers. Ja. En wij moeten niet dingen ja. gaan doen, wij doen een heleboel dingen. Juist. en we zijn uh, Inmiddels is het vijf jaar crisis. We zijn allemaal harder gaan werken, meer uren gaan doen er harder aan gaan trekken. Het is niet zo dat wij moeten gaan ondernemen. We hebben zelf inderdaad gekozen om ondernemer te, te worden, te zijn. Wij dragen ondernemersrisico en ja. dat vinden we helemaal niet erg. Daar hebben we zelf voor gekozen. Maar wat wij vragen van de overheid is een beetje steun. Dat we een beetje lucht krijgen. En dat krijgen we nu niet. Als jullie het over ondernemers hebben, heb je het over Unilever, heb je het over Shell, heb je het over exporterende bedrijven. Maar je hebt het niet over die mensen die op dit moment wakker liggen, hoe ze hun mensen moeten Betalen deze maand. Uh, uh, de, en, en dat valt mij zo tegen. En dan kunnen je wel zeggen, je moet harder werken. Wij werken zeven dagen in de week. Ik in ieder geval. Acht dagen zijn er niet. Ik zie het niet meer. Erik Sings, wat gaat u doen voor de MKB? Inderdaad niet voor de Shell en de Unilevers, maar voor het MKB. MKB, daar draait onze economie op. Wat gaat u voor deze mensen doen? Ja, dat heb ik uh, net proberen aan te geven... totdat ik onderbroken werd door Petra. Um, als het gaat bijvoorbeeld om uh, een aantal zaken qua leegstand... Uh, kan ik u melden dat wat Jelgen Zeel al aangaf, uh, en ja. een toezegging is Ik ga u even, even onderbreken. Die, die leegstand, dat heeft de die hier net gezegd, die leegstand, daar zegt ze ja, leuk, maar dat is niet mijn grootste probleem. De btw, gaat die terug naar 19%? Want daar hebben ze last van. Nou, of gaat die omhoog? Blijkt, uh, dat, dat, blijkt me, dat blijkt me overdreven. Ik ben zelf uh, begin jaren 80 een bedrijf begonnen, toen was de btw 20% en de rente op mijn rekening courant 15%. Als je nu denkt dat je met het verlagen van de btw-tarief... Goed. Gaat-ie omhoog? Meneer Zinks, gaat de btw omhoog? Ik, ik heb daar al een uitspraak over gedaan... en Samson heeft dat ook gedaan. Wij vinden in ieder geval dat de btw... Niet omhoog moet voor het MKB. Maar goed, ik zit zelf niet aan de onderhandelingen. Nee, maar samen. goed, dat is makkelijk. Gaat u ervoor als, zorgen? Als, VVD? Mag, ik, mag ik nog even. Er uh, zijn nu berekeningen waaruit blijkt dat uh, door de btw-verhoging er juist minder btw binnenkomt dan voorheen, omdat er vraaguitval is. Uh, is het zo dat jullie kijken naar die cijfers en dan misschien toch zeggen van oké, okay, misschien zitten we op een doodlopende weg en moeten we omkeren? Of uh, is dat gewoon helemaal niet bespreekbaar? Nee, dat, uh, om het omlaag te doen, dat is natuurlijk een brug te ver. We hebben destijds met uh, vrijwel alle partijen uh, in het uh, lenteakkoord was dat, geloof ik, inderdaad die stap genomen. Omdat we inderdaad uh, dat tekort uh, moesten gaan opheffen. Uh, dat betekende dus dat die maatregel getroffen is. Ik vind het geen fijne maatregel, laat ik daar maar eerlijk in zijn. Maar hij moest wel uh, genomen worden. Uh, vervolgens, uh, ja, zoals al aangegeven, zie je dat uiteindelijk het effect iets minder groot is als dat verwacht. Uh, dat is vervelend. Het heeft ook te maken met het consumentenvertrouwen. Maar ik pleit ja. in ieder geval voor een niet verdere verhoging. Uh, maar in geval op dit nou, moment dat... zal een verlaging er niet in zitten. Ik denk dat, dat je daar dan ook gewoon eerlijk in moet zijn. Dat consumentenvertrouwen, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Het vertrouwen komt pas terug als we consistent beleid hebben met een lange termijnvisie. Uh, waar ik jullie op aanspreek is dat er vooral ad hoc beleid plaatsvindt. Waardoor niemand weet waar hij aan toe is in de toekomst. En, en uh, waardoor wij dus helemaal... Uh, uh, ja geen kant op kunnen, want we kunnen ook niet investeren, we kunnen geen plannen maken. Uh, uh, de, dus wij vragen om een lange termijnvisie en, en we krijgen ad hoc beleid. Dus uh, wat is de lange termijnvisie van de VVD voor het MKB? Ja, Erik Sinks. De lange termijnvisie is dat we in ieder geval moeten zorgen dat de lucht er eerst uitgaat. We hebben nu bijvoorbeeld aan winkelruimte waar ondernemers in gevestigd zijn voor 55 miljoen mensen aan vierkante meters. Dan kun je gewoon achterop een sigarendoos uitrekenen dat daar in ieder geval de lucht uit moet. We hebben wat... in de jaren 80 ook gezien dat je in ieder geval wat dat betreft toch de zaak moet opschonen. Je zult als ondernemer inderdaad ook extra creatief moeten gaan zijn om, uh, om uh, andere oplossingen te vinden. Om andere uh, omzetten binnen te halen. We hebben natuurlijk te maken met internetwinkels. Dus dat betekent dat je als politiek daar weinig aan kunt doen. Dat is gewoon een feit. Uh, maar het betekent dus wel dat je moet zorgen dat je een gelijk speelveld creëert. Precies. Nou, dat is wel heel belangrijk. Als de regels gelijk uh, komen, dan is de concurrentie wordt ook weer uh, uh, makkelijker, denk ik. Maar um, uh, wat wij willen, en uh, als ondernemers denk ik, is gewoon duidelijkheid. En dat krijgen we nu niet. Elke twee maanden roepen jullie iets anders. En uh, de, de consument die voelt dat ook. Dus ik hoop dat jullie binnenkort echt met een plan komen waar we iets mee kunnen. Ik, ik snap het probleem, maar dat heeft natuurlijk ook puur te maken met de verhoudingen in de Kamer. Waardoor je in ieder geval uh, telkens als er weer uh, ergens een besluit genomen moet worden... een meerderheid moet zien te verkrijgen op de een of andere wijze. Dat maakt het lastig. Uh, maar goed, we hopen in ieder geval straks in het najaar ook duidelijkheid te kunnen scheppen... zodat ook uh, er weer het vertrouwen langzamerhand ontstaat. Dank u wel, Erik Sienks, VVD Tweede Kamerlid, woordvoerder MKB. Dank voor uw reactie. Ik ga even naar de tweet, want ik krijg een heleboel binnen. Werkretail zegt, haha, overheid kan alleen faciliteren... en die btw-verhoging, ontslagrecht en UWV zijn uitvindingen van MKB... En Ebru Omar, die, mailt, die twittert voor jullie twee, dames. Zij zegt, denk niet dat de minister-president luistert, Corine. Of zich er ook maar iets van aantrekt. Niet dat jullie geen punt hebben. Het is naar volkpolitici. Ze staan ver af van werkelijkheid. En ik spreek ze allemaal elk jaar weer terugkeer. Anonieme beller zegt, belasting omlaag. Koopkracht, koopkracht, koopkracht. Dat is alles wat we nodig hebben. Petra, wil jij nog reageren op Corine? Het, Ik hou valt, het valt niet mee ook. Nee, dat geeft ook niks. Ik wil alleen vooral zeggen... het zit er niet in ondernemen. Wij weten heus hoe we moeten ondernemen. Het zou alleen zo fijn zijn als we... niet, we hoeven niet zelfs geholpen te worden... maar als we nou eens wat minder tegen werden gewerkt. Daar komt het eigenlijk meer. Geeft ons nou een beetje lucht, dan komt het wel goed. Echt. Tot slot. Corinne. Petra. Petra. <laughs> nou, ik, ik heb één, één ding wat ik nog wil zeggen. Dat nivelleringsfeestje wat nu aan de gang is. Dat is voor mij een feestje uh, waar wijn geschonken wordt. Die uh, niet te drinken is. Waar we een kater aan overhouden. En uh, ja, waar je ook hoofdpijn van krijgt. Dankjewel. Go, hoofdpijn Petra, die wel. met een paar zetamol niet overgaat. Dankjewel dames. En heel veel succes en blijven ondernemen. Want we hebben jullie allemaal nodig voor de economie van dit land. Dank je wel. We zijn er morgen weer bij lijn 1. Tot morgen. Het gespeculeer over dopinggebruik in deze toer moet ophouden. Ja, ik vind het wel gezuur. Het, het wordt gezuur. Doping is niet tegen te gaan. De hele samenleving is het vergeven van stimulerende middelen.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 Tegenwoordig worden er recordbedragen betaald voor zijn foto's van gewone mensen. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Fotograaf Mike Disfarmer. Portret van Amerika.